Laat toe. Een vervolghoorspel van Charles Chilton, vertaald door Propeller en opgevoerd onder spelleiding van Leon Povel. Vanavond het zeventiende deel, Vlucht van Mars. Met de voormalige gouverneur van Maanstad als onze gevangene waren wij Vieren en Frank Rogers erin geslaagd te ontsnappen uit de Martiaanse asteroïde 734. Wij waren gevlucht in een grote, vliegende bol waarmee wij koers zetten naar Mars. Wij hoopten daar te kunnen landen, in de nabijheid van ons de pionier... en wilden trachten met behulp van onze radio, contact te krijgen met de aarde. Dan zouden wij de mensen kunnen inlichten hoe de Martianen... door toepassing van massa-hypnose, de aarde in hun macht wilden krijgen. Alleen door onmiddellijke sluiting van alle televisiezenders... zou deze catastrofe kunnen worden voorkomen. De reis van de asteroïden naar Mars duurde drie dagen. Tot onze opluchting wees niets erop dat wij achtervolgd werden. En ook bij aankomst op Mars troffen wij niemand aan, het zijn Martiaan of aangepast mens, die klaar stond om ons plan te vereidelen. Wij landen vlak bij de pionier en Jeff en Jimmy begaven zich naar hun ruimtekostuums te hebben aangetrokken, terstond naar ons vlaggenschip met de bedoeling meteen radiocontact met de aarde op te nemen. Over hun walkie-talkies deelden zij ons mee dat tot hun verbazing zowel de buiten- als de binnendeuren van de luchtsluis open stonden. En toen zij naar binnen waren gegaan, kwamen ze tot de teleurstellende ontdekking dat de pionier leeggeplunderd was. De hele zaak is leeggehaald. Geen instrumenten, geen kooien, geen kasten. Alles is eruit gehaald. Alleen maar kale wanden. Alles is weg. Ja, en daarmee ook de kans om ooit met de aarde in contact te komen. Alles wat los en vast was, hebben ze meegenomen. Zelfs de foto van Vicky hebben die smakkers van de wand gehaald. En het vrachtruim, is dat ook helemaal leeg? Nou, ja, het er is nog helemaal waar, bij de opa. Ja, het zal ook wel leeg zijn. Ja, maar voor alle zekerheid zullen we even gaan kijken. Kom mee, Jim. Ja, kom. Hallo, Mitch, hallo. Ja? Ook alles weg. De truck, de levensmiddelenvoorraad, drinkwater, zuurstofcilinders, alles. Zot de sigarettenpunkjes en de lectuur toe. Ja, maar waar moeten we nou beginnen? Denk je dat ze ook alle instrumenten uit de vrachtvaarder hebben weggehaald? Ja, maar waarom zouden ze dat niet hebben gedaan? Nou, toen we er de laatste keer ingeweest zijn, was alles nog intact. Niet tegenstaande het feit dat het wakker toen al langer dan een jaar had gelegen. Ze dachten misschien dat ze er toch niks aan zouden hebben. Die vrachtvaarder had een flinke klap gekregen. Ja, en toch werkte de radio nog. Min of meer dan. Frank heeft er zich immers van bediend. Jawel, jawel, maar hij haalde toch niet meer dan een vierde van zijn normale capaciteit. Je zouden de aarde nooit meer kunnen bereiken. Ja, ja maar zou dat ook niet gaan... Als je hem repareerde, dat weet ik niet. Ik ben nog nooit in de gelegenheid geweest na te gaan wat er eigenlijk kan markeren. Ik ben zelfs niet eens meer in de vrachtvaarder geweest. Goed, dan doen we dat nou. Als de radio nog is, kunnen we hem nakijken. Nou, dat is mijn beste, ik zal alles proberen wat je maar wilt. Hij heeft het gehoord, Doc. Ja, Jeff, maar wees voorzichtig. De vrachtvader ligt bijna een kilometer hier vandaan. Het is geen prettig idee dat jullie zo ver weg gaan. Nou, nou weet je wat? Breng de bol dan dichter bij de vrachtvaarder. Ja, dat is waar ook. Ja, ik vergeet telkens weer hoe gemakkelijk dit ding te hanteren is. Ja, goed, we starten meteen. Mitch. Laat hem een paar meter stijgen en breng hem de langzij van de vrachtvaarder. Best, daar gaan we. Hallo, Doc, hallo, Doc, hallo. Ja, ik hoor je. Heb je goed nieuws voor ons? Of hebben ze daar ook alles uitgehaald? Nee, nog niet alles. Ongeveer de half. Zo. Wat hebben ze erin gelaten? Nou, alles wat min of meer beschadigd was. Alles waar ook maar iets aan mankeerde, hebben ze laten zitten. Zo, zijn ze dus zo kieskeurig. En de radio, is die er nog? Ja, Jimmy is er al mee bezig. Wil je dan zeggen dat ze de elektrische installatie er niet hebben uitgehouden? Nee, niet helemaal. Alleen de hoofdleidingen. Maar de noodbatterijen hebben ze laten staan. Heb je daar nog iets aan? Nou, niet veel. Ze zijn bijna uitgeput. Zo. Nou, en hoe is het bij jullie? Oh, best. We houden voortdurend de omgeving in de gaten. Want tot dusver heeft ze nog niks of niemand vertoond. Oh, nou, dat is tenminste één lichtpunt. Ja, maar uh, jullie zullen er toch goed aan doen te zorgen dat jullie voor het donker terug zijn. Jullie hebben nog een kleine vijf uur de tijd. Ja, ja. Nou, Jimmy, wat denk je ervan? Nou, hij doet het wel, maar uh, hij haalt niet meer dan 25% van zijn normale ah. capaciteit. Valt daar niets aan te verbeteren. Weet het niet? Maak me even de tijd om dus het uit te zoeken. Ik jaag maar dan niet op, te, te, te, te want dan Ja, dat is goed. Nou, je hoort het ook. Ja. Alles hangt van Jimmy af. Ja, ik zal jullie van tijd tot tijd nog eens oproepen. Dan weten we tenminste dat alles nog in orde is. Ah, het geeft niks, Jeff. Ik kan er niet meer uithalen dan erin zit. En kun je geen verbinding met de aarde krijgen? Nee, nee. Die reservebatterijen. die, die gaan ook niet lang meer mee. Oh. Frank heeft er aardig gebruik van gemaakt. En ja, nou al bijna de hele elektrische installatie weg, bestaat er geen mogelijkheid meer om ze op te laden. Ja, dan zullen we er wat anders op moeten vinden. Nou, er is maar één oplossing voor. En dat is. Die uh, twee vrachtvaarders, hè, die nog altijd op Mars heen cirkelen. Ja? Nou, hun radio moet toch in orde zijn? Ja, maar die is ook te zwak om de aarde te bereiken. Luister nou eens even. Ik zou hun installaties kunnen koppelen aan deze hier. Ja? En daarbij beschikken we dan over een complete elektrische uitrusting... dan kunnen we voldoende volume krijgen. Oh, ja? Ja. We, we, we, we kunnen toch met, met die vliegende bol bezig komen, niet? Ja, natuurlijk. Maar hoe lang zou het duren voordat je de installatie hier eruit hebt? Hoe lang? Nou, nee, hoogstens een paar uur. Nou, dan is het al donker. Had ik maar voldoende hulp, dan zou het vlug gaan. Goed. Dan laat ik Mitch en Frank hierheen komen om je te helpen. Eigenlijk zou ik drie man moeten hebben. Ja, kan ik niet missen. Twee moeten er zeker in de bol blijven zolang die groep van er nog is waar gaat niet, maar één bewaker bij hem achter te laten. Ja, goed, goed. Als dat nou niet meer kan, dan, dan, dan of niet meer dan twee ook al goed. Geluk dat ze er wat gereedschap hebben achtergelaten, want uh, met onze handen kregen we de boel er nooit uit. Frank, McLaren? Ja, Jimmy. Nou, neem dit dan mee. Voorzichtig hoor, voorzichtig. Laat het niet vallen. Hallo, uh... Mitch. Ja, dokter. Het begint donker te worden. Klaar of niet, jullie moeten terugkomen. We zijn klaar. Jimmy en Frank hebben net de zender losgekregen. Over een paar minuten zijn we bij jullie. Goed zo. Ja, kom dan nou maar, met Jij staat zo te leuteren en Frank en niks aan hier te wachten. Nou, ik kom, Jimmy. Ja, goed, goed, goed. Hou je alvast klaar om ons binnen te laten, dokter? We zijn er zo. Oké. Okay. Zo, Jimmy. Ja. Nou, wat kan ik doen? Ga je ladder af? Ja. En neem dit spullen ontvangst, Dat ja. wij je laten zakken. Maar voorzichtig ermee, ja. want het is alles wat we nog rijk zijn. ja. Zo, alles goed geborgen? Ja. Als we er geen al te grote achter zetten, dan kan dat geen kwaad. Goed. Klaar voor de start dan. stijgen tot op 1600 kilometer, Frank. Ja, tot die hoogte moeten we de vrachtvaarters vinden. Ik ga stijgen. Zodra we ze bereikt hebben, passen we ons aan hun snelheid aan. gaan langs zijn nummer 1 en stappen over. Zeg, we moeten ook nog wat onderdelen uit nummer 2 halen, hoor. Ja, die kunnen we overbrengen terwijl jullie de zender monteren. Laten wij het hopen dat hij het ook doet. Nee, hey, wil jij mijn naam als expert bekladden? Hey, nee, ik denk er niet aan zin. maar als de zender het niet doet... als we geen contact met de controle krijgen... kunnen we de aarde wel opgeven, dan is ze verloren. Langzaam steeg de grote bol op uit het mare Australis... in de parsen avondhemel van Mars. Voor het laatst keken we nog eens naar onze trouwe pionier. Zoals hij daar stond... Een leeg geplunderd omhulsel, ontdaan van zijn gehele elektrische en mechanische installatie, waarvan het ontwerp jaren gevergd had, in de inrichting maanden. Wij volgden een spiraalvormige koers. Onder het stijgen cirkelden wij meteen om Mars heen, terwijl onze snelheid geleidelijk toenam, totdat ze zo groot was dat wij in een vaste baan om Mars wendelden. Wij waren ongeveer een uur onderweg en bevonden ons boven de door de zon verlichte helft van de planeet... toen Mitch de twee vrachtvaarders op het televisiescherm in het vizier kreeg. Kijk, daar. Ja, ja, ja. Daar zijn ze. Ja. Nog niet meer dan een paar stipjes die boven Mars hangen. Ja, dat hier. zijn ze. Ja. We halen ze snel in. Ik hoop dat we ze niet voorbij schieten. Nee, wij staan maar niet bang voor. Dat zal niet licht gebeuren. Ik denk dat we ze over een half uur hebben ingehaald. Hè? Ja, zegt Mitch. Hou ze mede in het scherm, hè? Ja. We vliegen er erheen met behulp van de automatische navigatie. Ja, dat komt in orde. Ze zijn al bijna in het centrum. Ja. Langzaam aan, Frank, langzaam. We zijn er bijna 60 meter. 50. 40. Langzamer, Frank. 35. Nog langzamer. Dertig. Motor handt af, Frank. 25. Motor af. Zo. Zo zijn we er dicht genoeg bij. Ja. Yeah. We zijn er. Nou, wat nou? nou we stappen over op nummer één. Allemaal? Allemaal. En de gouverneur dan? Waar wij heen gaan, gaat hij ook heen. Ja, wie weet wat hij nog voor poet zou bakken als we hem hier alleen achterlaten. Hij gaat mee... En hij zal zoveel materiaal mee moeten nemen als hij maar dragen kan. Ja, dat lijkt me wel goed. We hebben overigens geen minuut te verliezen. We zijn al bijna de helft van onze voorsprong kwijt. Als ze ons vanuit nummer 786 vervolgen... dan zullen we over een paar uur hier zijn. Dan hebben we zeker niet veel tijd meer, hè? Nee, nee, nee. Nou, trekken jullie allemaal je ruimtekostuums aan. Frank? Ja, kapitein. Gaan de gouverneur roepen. Zeg dat hij naar beneden moet komen en zijn ruimtekostuum moet meebrengen. Zeker, kapitein. En laat iedereen een reddingslijn meenemen. Ik zou niet graag willen dat juist nu een van ons op drift raakt in de ruimte. Ik krijg niet de indruk dat er met de vrachtvaders iets gebeurd is. Ja, dat zullen we wel zien. Is er geen overgestapt? Daar komt Jimmy nog aan? Met zijn kostbare zender op sleeptouw. Ja. Alles wel, Jim? oké, ja. Okay, uh. Oké. Okay. Goed, dan open ik de buitendeur en gaan we naar binnen. Zo, zover het hadden we in orde. Yeah. Het is nog precies zoals bij ons vertrek. Hier is gelukkig niemand geweest. Nou, jullie, Mitch en Frank... ...leg al wat jullie hebben meegebracht hier neer. Steek dan over naar nummer twee... ...en breng alles mee hierheen wat Jimmy nodig heeft. Oh, Zou zullen yeah. zo heel wat yeah. nodig yeah. hebben, want in de eerste plaats... Uh, alle reserveonderdelen van de elektrische installatie. Breng die nou maar eerst, hè? Bet. Wat kan ik doen? Jij blijft hier bij ons. Ik zou ook elektrische onderdelen kunnen gaan halen. Ik weet in die als even goed te weg zijn van jullie. Bedankt voor je aanbod, maar jij blijft hier. Als je ons werkelijk wil helpen, assisteer Jimmy dan. Je vertrouwt me nog steeds niet. Nee, al? ik ben niet van plan je een ogenblik uit het oog te verliezen. Als je zo over denkt, mij goed. Ja, zo denk ik erover. Nou, trek je kostuum uit en berg het weg. Voorlopig heb je het toch niet nodig. Nou, ja. schiet een beetje op, want ik sta op punt om te beginnen. Ja, je word. Jij blijft hier niet, dokter. Als zo'n beetje toezicht op alles. Waar ga jij dan heen? ga een kijkje nemen in het ruim. Alles is even goed nazien. Ja. Zet de televisie aan en let erop of met Frank en match alles in orde is. Laat hij zoveel mogelijk uit nummer twee hierheen brengen. Ook levensmiddelen en brandstof. Wat is de bedoeling? Nou, misschien hebben we nummer één hier nodig... Voor de terugreis naar de aarde. Aha. Daarom moeten we voor alle zekerheid verzorgen dat we zoveel mogelijk van alles voorzien zijn. Juist. Zodra ik dat kostuum uit heb, zet ik de, de divisie aan. Ja, en schakel ook de boordradio in. Voor het geval ik met je wil spreken terwijl ik beneden in het ruim ben. Goed, je. Allright, gouverneur, Schiet op. Nou, geef me die moersleutelen, zeg, van. Deze? Ja, die. Mooi. Nou, ja, die kabel is vast. Ow! Juist, daar staat de spanning op. Moet je die anderen niet aanraken, als ik je knapt het hoor, dan zie je vergaat. <lacht> nou, nou, Jimmy, ja. hoe lang heb je nog werk? Ik ben al tien uren bezig. Ja, mag ik misschien even? Ik heb een paar leningen van de besturing naar afstand moeten demonteren. Maar was dat voor nodig? Nou, wat, ik, ik, ik moest nog kabel hebben, wat, wat maakt dat nou uit? De pionier die kan niks, die kan niemand al nooit meer op afstand besturen. Vind je het niet goed? Het kan me niet schelen wat je doet, Jimmy, als je maar zorgt dat je de verbinding krijgt met de aarde... Ja. voordat zo'n uh, zo ruimtevaartuig hier is. De tijd schiet er aardig op. Mm. Nou, nog een paar minuten, hoor, en dan komt het op gang. Hé, hey, couverneur, houd het vast. Ja, doe het zelf, maar... Echt, wat een hulp. Wees nou maar niet bang, die is volkomen ongevaarlijk. Kijk maar. Ik oh. oh, kon een paar draden verkeerders dood hebben. Uh, kijk, hmm. stek er één in kling vier. Hmm. Ah, ja, daar hebben we al. Ah, nou, dan moet de zaak wel in orde zijn. Nou, Jeff. Ja. Schakel de boel maar in. Eens kijken wat er gebeurt. Ingeschakeld... Ja, nou, de ontvanger. Ja, ook ingeschakeld. Ja, ze geven allebei tekenen van leven. Eens kijken wat de zender doet. Spanning genoeg. Het is voor elkaar geloof ik. We zijn contact. Ja, daar krijg ik ze. ja Het is te aardig. De controle die ons Ja, ik wist dat ze niet zo opgeven gaat. Ik Hallo, ruimtevloog Hallo, ruimtevloog Controle aarde roept Rantebloem. Ja, ja. We zijn contact met die zwijf geraakt. Ja, nou, antwoord dan. Ja, niet zo haastig. Ik moet eerst de golflengte instellen. Het is trouwens op de vraag of die zender wel werkt. Ja, maar, maak dan voort, dan stel die golflengte in. Ik ben er bezig. Ja. Hebben, oh. hebben. Hallo aarde, hallo aarde. Ruimtevloot roept u, ruimtevloot roept u. Vrachtvader nummer 1 roept u. Hebben uw oproep ontvangen? Hoort u ons? Hebben een uiterst dringend bericht voor u. We moeten contact met u krijgen. Het gaat om leven of dood. mijn leven. Hey, Jeff. Ja, mitch? Kom eens gewoon kijken. Ja, ik kom. Ja, wat is er, Mitch? Kijk eens, hier. Zie je die sterrengroep? Dat, dat klusje daar, bedoel je? Ja. En nou, wat zou dat? Nou, nog geen tien minuten geleden was het niet meer dan een wazige plek. En nu zijn het al afzonderlijke sterretjes. Tientallen. Dan naderen dan ze er dus snel. Ja. En dat wil dus zeggen dat het geen sterren zijn. Hallo? Prachtvater nummer 1. Oh, daar heb je de controle. Ja. controle Ze hebben ons ontvangen. Aardig, ik kom zit eruit. Ja, ja, ja. Ga controle aarde roep prachtvater nummer 1. Ja, We geen. hebben u ontvangen, maar zeer zwak. Oh. Sterkte 1. Ja. We kunnen u nauwelijks verstaan. Ah. Wilt u uw bericht nog eens herhalen en de sterkte van uw zender ja. opvoeren? Ja, kan dat, Jim? Nee, geen sprake van. Ik zend de volle kracht, hoor. Nou, rob en toch maar. Zeg alles twee keer en spreek langzaam en duidelijk. Dan doe ik dat dan niet altijd? Hè? Hallo, controleaarde. hallo, controleaarde. Hebben u uw mededeling ontvangen? Sterkte 2, twee, Sterkte 2. Nou, Mitch, Mitch, hoe staat het ja, met die voorwerpen op het scherm? Brengen, kunt u opnemen? Mitch, kunt u opnemen? Ja, hoe staat het dan met die voorwerpen op het scherm? Ze ja, ja, worden steeds op, groter. Wie, nee, dokter. Ja, Jeff, ja. de groepje is verspreid. sinds Mitch me hierheen riep, schijnt er tientallen voorwerpen te bestaan. Ja. Op het scherm zijn ze nog maar speldenknop. Ja, dat zegt niet veel. Ook de sterren zie je net zo op het scherm. Ja, dat weet ik. Maar deze dingen blijven recht achter ons en komen op ons af. Ja. Ja, ik denk dat het onze achtervolgers zijn. Misschien wel een hele vloot van die grote vliegende bollen. Iemand kan ons daarover inlichten. De gouverneur wil je zeggen. Ja, wacht even. Zeg, gouverneur, kom eens hier. Ja? Zeg, wat is dat? Vliegende bollen? Nee. Asteroïden. Wat? Oh. Asteroïden? Maar dat zijn er toch zeker honderden? Ja, het zijn er honderden. Het is de invasievloot die eindelijk op weg is. Op weg om de aarde te veroveren. Zo. Is dat nou de invasievloot? Ja, Captain Morgan, de invasievloot. En jullie zult niets meer kunnen doen om ze tegen te houden. Misschien kunnen we niets om ze tegen te houden doen. Maar waarschijnlijk kunnen we nog heel wat doen om te verhinderen dat, de, dat ze de aarde veroveren. Zo. Denk je dat? Ja, dat denk ik. Nou, ga nou terug, hè. En blijf daar. Moet dat? Ja, zolang ik hier het bevel voer. Goed. Maar waarschijnlijk zal je heel gauw blij zijn dat ik je kan helpen. Daarover heb ik te beslissen. Ik ben de enige hier die kan vertellen welke koers ze gaan volgen. Wat kan ons hun koers schelen? Zij zijn op weg naar de aarde. Meer hoeven we niet te weten. En als we nou juist in hun baan liggen? Nou, dat zal niet lang het geval zijn. Wij cirkelen om Mars 1 en zijn over een paar uur aan de andere kant. Op. En over tien uren zijn we weer hier. En intussen zijn de asteroïden al helemaal dichterbij gekomen. Ja, maar er is maar een kans, één op de duizend, dat ze tegelijk met ons hier aankomen. En als de snelheid van de vloot nou eens zo berekend is... dat ze precies op hetzelfde ogenblik aankomen als wij? Wat? Ja. Denk je heus dat die Martianen ezels zijn? Denk je dat ze niet heel goed weten dat jullie bezig zijn te proberen in radiocontact met de aarde te komen, om die te waarschuwen? Wil je zeggen dat, uh, dat zij dat willen verhinderen door letterlijk tegen ons op te vliegen? Om te torpederen? Ja, natuurlijk. Dat is voor hen de enige manier. Vergeet niet dat de Martianen geen wapens hebben. Geen kanonnen, geen dodelijke stralen of zoiets. Op afstand kunnen ze ons niet vernietigen. Mitch! Ja, Jeff, Mitch. Wil jij de snelheid eens berekenen waarmee die asteroïden op ons afkomen? Ik zou zo precies mogelijk willen weten wanneer ze hier zijn. En ook waar wij ons op dit ogenblik bevinden. Dat kan. Jenny! Ja? Heb je nog iets van de aarde gehoord? Geen silaaf. Hoe lang is het geleden sinds je de laatste bericht uitstond? Twaalf minuten. Oh. We hadden al antwoord moeten hebben, maar ik denk dat ze ons niet kunnen horen. Oh, nou, roep dan opnieuw en blijf roepen. Oké. Okay. Hallo aarde, hallo aarde. Ruimtebloot vrachtwagen Dat de, de asteroïde groot op dat punt zal zijn over 20 uren en drie minuten. Ja. In die tijd hebben wij twee keer om de planeet gecirkeld. Ja, en hoe dicht zijn we dan bij elkaar? Dan zitten we midden tussen ze in. Oh. Als we dan de mensen nog niet verpulverd zijn door een botsing met een van hen. Wat vrijwel ja. zeker het geval zal zijn. Denk je dat ze het werkelijk op een botsing met ons zullen laten aankomen? Ja, dat is zeker een bedoeling. Ja, maar dan, dan lopen ze zelf toch ook schaduw? Ja. Zo ongeveer de schade die een tank oploopt, als ze met een katapult opschiet. Dan moeten wij van positie veranderen. En veel dichter bij Mars gaan vliegen. Dan willen we vast niet zo dicht bij de planeet te komen. Mens, ja? Hoe staat het met onze brandstofvoorraad? Nou, als we die aanspreken om dichter bij Mars te gaan vliegen. houden we nooit genoeg over om nog naar de aarde te komen. Als dat tenminste onze bedoeling ja. is. Zeker is dat onze bedoeling. Maar het is toch van veel meer belang dat het bericht omtrent de invasievloot de controle op aarde bereikt. Hallo, ruimtevloot? Ah, daar heb je de controle. Hebben ze dat meer dan een uur niets meer van u vernomen? Uw signalen waren uiterst zwak. Heeft de sterkte van de zender opgevoerd? Zo niet, doet u dat dan alsjeblieft. Ik herhaal. Ze horen van ons alles, Mimi. Daar zitten van jullie nou met vernomen? je bericht. En in de invasievloot komt ieder ogenblik zwak. dichterbij. Hou je sarcastische opmerkingen voor je, Vind? Ik maak geen sarcastische opmerkingen. Nee. Nee. Ik constateer alleen feiten. Jimmy, blijf van de radio. Geef het niet op. Nee, Hallo waarde, hallo Ruimtevloot... Zeg, Mitch. Mitch. Als we al onze brandstofvoorraad aan opofferen, welke snelheid kunnen we dan halen? Dat zou ik moeten uitrekenen. Ik hoef het juiste getal niet te weten, tenminste nu nog niet. Maar hoeveel kan het bij benadering zijn? Ja, ik schat zo'n honderdduizend uh, kilometer. Oh, en met welke snelheid nadert de vloot van Marsons? het zoals wat hetzelfde zijn? Mogelijk iets meer, maar dan toch niet veel. Ja, maar wat wil je nou eigenlijk, Jeff? Tijd winnen. Al onze brandstoffen eraan spanderen om de grootst mogelijke snelheid aan te aanvangen. Wat denk je daarmee te bereiken? Die vloot zo lang mogelijk voor te blijven en zo dicht mogelijk bij de aarde te komen. Nou ja, eens halen ze ons toch in. Jawel, maar dat vergt enige tijd. Dagen, denk ik. En? Nou, iedere dag komen we dichter bij de aarde. En wordt de kans groter dat ons bericht daar wordt ontvangen. Als we hier maar blijven rondcirkelen, vliegen ze ons waarschijnlijk over enkele uren in de kamer. Ja, maar wat moet er gebeuren als we bij die aarde komen? Als we geen brandstof meer hebben, dan kunnen we geen minderen. En dan blijven we voor eeuwig in een ellipsbaan om de zon draaien. Vind je dat dat op aankomt, nu het lot van de hele aarde op het spel staat? Ja, als je het zo beschouwt zou ik zeggen, nee. Nou goed, wanneer zijn we weer in gunstige positie ten opzichte van de aarde, zodat we onze motoren kunnen aanzetten? Dat ja, hadden we twee uur geleden kunnen doen. Oh. Nu moeten we eerst weer om Mars heen zijn. Dat zal ongeveer uh, acht uur het geval zijn. Goed, dan laten we dan in die tijd alle nodige voorbereidingen treffen. Zodra we de kans hebben, moeten we de motoren aanzetten. Nou, dat lijkt me een gewaagde onderneming, Jeff. Zonder startkooien of rustbanken en dan de grootste versnelling? Er kan van alles gebeuren, ja, hoor. dacht je, dokter, dat ik dat ook niet weet. En toch ja. doen we het. Nou, maar goed, chef. Ja. Ja, kun je niet zoiets als lichtplaatsen improviseren? Nou, ik zal eens kijken. Iedereen moet natuurlijk plat op de grond gaan liggen. Maar we zullen hoofdkussens en zorggesteunen nodig hebben. Ja. Ik ga zoeken in het vrachtruim of daar zoiets te vinden is. Zeg, kunnen we onze ruimtekostuums niet opblazen? ...zodat ze als luchtkussens werken. Ja, dat zou wel kunnen, maar ik ben bang dat ze dan onherstelbare schade leiden. Nou... Ja, ja we hebben immers nog altijd nog die, die Marciaanse rand Nou ja, ik zal wel eens kijken. Maar dan moet alles wat van is eruit gehaald worden. De microfoons, de verwarmingsinstallatie enzovoort. Er mag geen enkel hard voorwerp in blijven. Hoe klein ook. Je zou maar wat beleven als je oplacht. Nou, nou ja, Frank kan je daarbij helpen. Ja, goed. Ik zal meteen aan het werk gaan. Goed. Zeg, Jeff. meneer die asteroïden bevinden zich niet veel dichter bij de horizon. Oh ja? Zo aanstonds zullen ze verdwenen zijn. Ja, maar we krijgen ze wel weer te zien, zodra we om Mars heen zijn. Ja, dan zijn ze een heel eind dichterbij. Denk je dat je plan om hen voor te blijven uitvoerbaar is? Ja, nou ja, dat hoop ik tenminste. En ja, als ze nu ook eens hun snelheid opvoeren. Tien procent is al voldoende. Als er van ons raakt, betekent dat voor ons het einde. Ja, we kunnen toch niets anders doen, Mitch? Ja. We moeten het erop wagen. Daar zijn ze weer. Net boven de horizon, zie je? Ja. Ze zijn nog weer een stuk groter. Ja, natuurlijk. Ze zijn veel dichterbij. Men denkt dat we, als je bij je besluit blijft om de sprong naar de aarde te maken... ...nu maar moesten beginnen met de gebruikelijke motorcontrole. Ja. Ja, eh, is er iemand die me hier aan de televisie kan vervangen? Ja, Frank. Frank? Ja, Captain? Frank, zorg jij dat de asteroïden in het beeld blijven. Deel me iedere tien minuten hun positie mee. Jawel, Captain. Hut. De lichtplaatsen zijn in dus, ja. Oh, hebben we er wat aan? ik nou, denk het wel. Toch worden dit de allerberoetste ogenblikken die we ooit hebben beleefd. Ja. ja. De vloer is nou eenmaal niet de meest geschikte plaats om op te liggen. Tijdens de versnelling, ja, nou, tenminste. We hebben toch niks anders? Nou, ik hoop dat we er geen spijt van zullen hebben. Er ja. ja. rest ons nou eenmaal geen andere oplossing, ook. Ja, dat denk ik ook. Goed. En nou, loop alles nog even na voor de sterft... en deel me zo gauw mogelijk je bevindingen mee. Oké. Okay. Dan ga ik nou naar Jimmy om de laatste instructies te geven. Zo, Jim. Ach, niet, Jeff. Zeg, zit die keer? Dat nog steeds achteraan. Ja, maar wij gaan er nou aanstonds van door. Ja, oh ja. Hoe gaat het dan met de radio tijdens de versnelling? Ik uh, kan hem niet op afstand bedienen zoals in de pionieren. Ja, niets meer van de aarde van homen? Nee. Alleen maar twee keer de mededeling dat ze niks meer van ons horen. Nou oh. ja, ik heb ze herhaaldelijk opgeroepen. Ja, de zender blijft natuurlijk werken tijdens de versnelling. Ja, waarom niet? Maar uh, dacht je soms dat ik daarbij bleef staan dan? Lieve hemel, ik ging beslist tot aan de knieën door de vloer. Ja, nee, natuurlijk niet. Maar, eh, uh, Jim. Ja. De bandrecorder is in orde. Hè? Ja, die doet het, dat heb ik al gehoord. Goed zo, nou. Neem dan een eindje band, maak er een band zonder eind van. Kun je dat? Eindje band... Oh, lust maken bedoel je. Juist? Ja, natuurlijk. Ja. Maar uh, hoezo, wat is uh, de groot? We nemen het bericht op. Dan zet jij die band op de zender. Ah? Zodat dat bericht telkens weer herhaald wordt. Ah, ja, juist, En dan laat je dat zaakje maar op eigen gelegenheid draaien, zolang de motoren in werking ja. zijn. Ja, goed, goed, goed, goed. Goed, dan kan er met ons gebeuren wat wil. De aarde ontvangt ons bericht en kan de nodige maatregelen nemen. Hoe lang denk je nodig te hebben om dat voor elkaar te krijgen? minuut of tien? minuut of tien. Begin er dan direct mee, want veel tijd is er niet meer. Oké. Okay. Nou, ik heb alles nagegaan. Het is in orde. Wat mijn afdeling betreft van hetzelfde. Naar mijn berekening hebben we genoeg brandstof over... om de snelheid van 100.000 kilometer te halen. Goed zo. Bart. Ja, maar je zult het kalmjes aan moeten doen dan zijn we voor het zover gekomen. Is het is allemaal platgedrukt, Goed dan. Mannen, op de rustbedden. Ja. <tie> oh, goed, rustbedden, bankje in het park zou een beetje comfortabeler zijn. Ja, maar is het met de radio naar de gekomen? Ja, dan? natuurlijk, natuurlijk. Het bericht wordt nu automatisch gehaald alsmaar door... totdat we de zender afzetten of dat het hele vaartuig uit elkaar eh... vliegt. Nou, ja, goed. Zorgen jullie vooral voor dat je voldoende steun hebt in de nek... Ja. en in de handen van de rug. Als jullie nu gaan liggen, dan uh, kom ik bij iedereen kijken... of het ook voor elkaar komt. Oh ja, zing, zing je het ook gelijk een liedje bij of zo? Ja, zie zo. Frank, hier, bij de deur. Jimmy, jij, ja? hier, bij de radio. Ja, wat dacht je? Mitch, in de buurt van uh, het motorencontrolebord. Yep. Jeff, bij de televisie. En Evans, hier in het midden. Mijn goed. Uh. Maakt dat je op je plaats komt. Frank, ik let hier zo lang wel op. Jawel, captain. Mitch. Ja? Blijf aan het controlebord, totdat de motoren zijn aangezet. En jij dan? Ik blijf aan de televisie. Zodra onze positie gunstig is, geef ik je een sein om de motoren aan te zetten... En maak daarna dat je als de bliksem op je lichtplaats komt. Oké, okay, Jack. We komen in positie. Let op, H. Ik sta klaar. Giro. Ganta. Die asteroïden zijn al zo dichtbij... dat je ze als vaste voorwerpen begint te onderscheiden. Vast, ja. Wat zijn ze? Nog even... Ligt iedereen goed? Ja, ja, ik ook, Captain. Ik ook. Heerlijk. Klaar dan voor de motorenmatch? Ja, De aarde nadert langzaam het midden van het scherm. Nog negentiende graad. Ik hoop maar dat onze snelheid voldoende zal zijn om ze voor te blijven. Nou, in dat geval graden. zien we daar tenminste nog eens een keer. Al is het alleen maar om het gewijf hier even goede dag te zijn. Zeventiende. Ik denk dat ze ons wel zullen inhalen. Zodra ze zien dat we, we proberen weg te komen, voeren zij hun snelheid natuurlijk ook. Nou, dan zijn we de dus sigaar. We hebben geen brandstof genoeg om ze zelfs naar te ontbreken. Tiende. Nee, je praat niet zoveel, Jimmy. Ah, het is toch een spelletje van kattenmuis en wij zijn er toevallig altijd een toch stil, Jimmy. Lang uit, nee, stil. Ja, ik ga er alleen maar een beetje gemakkelijker. hebben. Ligt de dokter. Ja. Twee ja, oh. tiende. Eén tiende. Contact. Contact. Oh, hallo. Daar liggen, Jeff. Terug. Ik ben nog net. Ik gisteren aan Ja, Mitch. Ik ben er ook gekomen, Jeff. Maak je maar geen zorgen over mij blij dat ik straks niet hoef op te staan om de motoren af te zetten. We laten ze werken. Tot de laatste druppel. Bloed. Wat zou je doen? Niks. Ik sprak mezelf. De druk mag je toe te nemen. Eh, wat je zegt, ik kan geen lid meer bewegen. Dat hoeft ook niet. Oh, oh begin zo'n pijn te doen. Uh, Pracht dan ook niet. Spaar je krachten. Oh, vreselijk, het is zelfs een olifant op mijn borst. Het duurt nog lang. Heel lang. Ik oh, moet er niet aan, aan denken. Ik kan mijn hoofd niet omdraaien. Ja, het kan nu niet lang meer duren. De brandstof moet bijna op zijn. Kun, je, kun jij op de meter kijken, Mitch? Nee. Het lijkt wel of onze snelheid... Uur, urenlang blijft toenemen. Da, dagenlang. Houdt oh, houd dat nooit op. Ah, oh, nee. uh. Hé, hey, dank. Dat is voor mij. Brandstof is op. Is iedereen aan orde? Frank? Ja, kapitein. Dokter? Ja. Mitch? Mitch? Ja, komt er weer, Jeff. Laat me nog even liggen. Nou, als ik opsta, dan zie je een stelletje deukje in de vloer. Waar je een gipsafdruk van mijn rug kunt maken. Evans? Evans? Ik denk niet dat je antwoord krijgt. Hij is bewusteloos. Zegt je. Welk wat riep je daar straks? Hij was van zijn lichtplaats afgerald. Ik denk dat hij probeerde op te staan. Idiot, hij kan toch weten dat dat niet ging. Ja, ja, ik zal straks naar hem gaan kijken. Nu kan ik zelf nog niet overeind komen. Ja, juist, ja. Nou, iedereen blijven liggen. Beweeg je niet, het eerste kwartier. En die kerels, dan zijn we die kwijt? Weet ik niet, Jim. Nou, als we, als we nog niet kwijt zijn, dan is er ook niks meer aan te doen. We hebben ons de laatste troef uitgespeeld. <middels> Ik hoop dat we nu lang genoeg zijn blijven liggen. Wat denk je, dokter? Jij schijnt je alweer met gemak te kunnen bewegen, hè? Ja, zeker. Jullie kunnen opstaan. Maar uh, doe het kantjes ja. aan, hè? Als jij denkt dat het zal gaan, Mitch... controleer dan de moteur en neem onze snelheid op. Ja, Jeffs. Goed. En jij, Jimmy. Ga jij uh, weer naar de radio? Zet de uitzending van de band stop en probeer zelf weer contact met de aarde te krijgen. Oh, oh wat is er? Nee, Beetje duizelig. Oh. Ik hoop maar dat we dit niet voor niks hebben doorgemaakt. Dat komen we te weten zodra je weer contact met de aarde hebt. ja. Ga ik me wel maar weer, Erik. Ja. Frank? Ja, kater. Neem jij de televisie voorlopen voor je rekening? Van ons bij Goed, Kato? Dokter? Ja. Wat staat er dan met de gouverneur? Hij is tijdens de versnelling bewusteloos geraakt. Ja. omdat hij had geprobeerd op te staan. Had zijn nek wel kunnen breken. Nou, kijk of je hem bij kunt brengen, hè? Waarschijnlijk hebben we straks een hulp nodig. Ja, ik zal mijn best doen, chef. Dat zal wel lukken, want zo te zien heeft hij geen ernstig letsel opgelopen. Oh, Hallo, ruimtebloot. Oh. Jeff, ik heb ze te pakken. Ja, ja, ja, ja. ja. Hebben ze ons bericht ontvangen? het niet, weet het niet. Weet het. Weet het niet. Lankens, nee. herhaal, controller roept vrachtvader nummer 1. Ik herhaal, controle roept ruimtebloot. Ja. Controle roept vrachtvader nummer 1. Ja, ja, ja, ja. We hebben nog steeds niets van u vernomen. Dat Ik herhaal, wij hebben nog steeds niets van u vernomen. Voer alsjeblieft de sterkte van uw zender op. Ja, wat? Voer de sterkte van uw zender op. Ik kan ze toch niet opvoeren? Wat willen ze nou dat, dat ik mijn zender ga moeren? Ja. Kom, kom, Jimmy, probeer het nog eens. Ja, misschien ik tellen we, op? Ja. Je schiet er zeker iets mee, hoor. Oh. Ieder uur komen we dichter bij de aarde. Ja. Ieder uur wordt onze kans op contact met de controle groter. Ja. We moeten nou eenmaal contact met de. Ja. Te krijgen. Ja, ja, ja, ja, ja, ik weet het, Jeff. Ik weet het, ik, weet het, ik Neem je neem, neem, neem niet kwalijk dat het uiterst schoot, maar ik barst van de kop heen. Ja. Oh, nou. Dit is alsof dus ik onder een stoombals heb gelegen. Het ja, gevoel hebben we allemaal. Oh, ja. Maar we zullen toch ons werk moeten doen. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja, het zal ook wel overgaan, denk ik. Hallo Aarde, hallo Aarde. Ruimtevloot, vrachtvaarder 1 roept u. Wij ontvangen u sterkte 2. Ik herhaal sterkte 2. Ik kan de sterkte van mijn zender niet opvoeren. Maar blijf uitzenden totdat ik contact met u heb. Hallo Aarde, ruimtevloot, vrachtvaarder 1 roept u. Wij ontvangen u op sterkte 2. Ja. Sterkte 2. Zo vlug ben ik nog nooit klaar geweest met mijn controle. Nou en? Nou, ja, we hebben alle brandstof opgebruikt. Yes. Alles. Ja. Wij schieten nu door de ruimte zonder ook maar enige invloed op onze snelheid te kunnen uitoefenen. Ja, ja. En dat kan zo doorgaan tot in alle eeuwigheid. Ja, maar wist toch dat ons dat te wachten stond. Ja. Onze koers? Ja, nou, een koers in de juiste richting. Maar veel te snel. We snijden wel de baan van de aarde, maar op een punt waar de aarde zelf pas twee of drie weken later is. Tenzij we in staat zouden zijn onze snelheid te verminderen. Ja, waar wou je dat mee doen? Ja, dat weet ik ook niet. Ik zei je toch al dat we voor eeuwig door het zonnestelsel zullen blijven rondrazen? We gaan een zekere dood tegemoet met een ruimtevaartuig als doodkist. Nou, Mitch, ik geef alle hoop nog niet op. Ja, maar waar hoop jij dan nog op? Als wij de aarde kunnen redden, moet de aarde ons kunnen redden. Heeft Jimmy er lang contact mee gekregen? Nee, nog niet. Maar hij zal er contact mee krijgen. Daar ben ik zeker van. Voordat de Martiaanse vloot ons heeft ingehaald. En haalt hij ons wel in? Nou, dat wou ik nou net eens gaan onderzoeken. Kom binnen de televisie, kun je zelf voordelen. Nou, en Frank? Wat is er voor nieuws? Ze zijn beslist weer iets dichterbij, Captain. Oh. Maar lang niet zoveel als het geval zou zijn geweest als we de motoren niet op volle kracht hadden laten werken. Juist, ja, dat is tenminste iets. Laten we eens proberen hun afstand te berekenen. Frank, zet de radar aan. Radar aan. Zodra het beeld opkomt, kunnen we precies uitrekenen. hoe lang we de asteroïden nog voor kunnen blijven. En volgens mijn berekening is hun snelheid niet veel groter dan de onze. Zodat, als hetzelfde blijft, het ongeveer een week duurt voordat ze ons inhalen. Mm. Mijn berekening klopt met jou, Mitch. We hebben nog iets langer dan zeven dagen de tijd om in contact met ze te komen. met De controle op de aarde. Dan jullie moeten mij toch niet te bang kijken? Kan ik het helpen dat de controle ons niet hoort? Ik doe het toch maar uit. Het best. Ja, dat weten we toch wel, nou ja. Henry. Dankzij jou zijn we nou zo ver dat we tenminste de kans hebben met de aarde in contact te komen. Captain. Bent... captain, captain. Ja. Hey, wat wil Frank? Kom eens gauw hier. Ja, wat is het? Die asteroïden, ze hebben hun snelheid opgevoerd. Wat zeg je? Ja, kapitein. Ze halen ons nu snel in. Ze hebben hun snelheid zeker met 25% opgevoerd. Oh. Ja, gaat zelf maar na. Nee, dat is niet nodig. Aan hun grootte op het scherm kun je al zien dat ze dichterbij zijn gekomen. Ja, we zijn vast om plan ons in te halen. Op die manier zijn ze binnen een paar dagen bij ons. Als ze hun snelheid blijven opvoeren, kan dat zelfs al binnen een paar uren het geval zijn. Lieve hemel. Hallo, aarde. Hallo, aarde. Ruimtevloot roept aarde. Hoort u mij? Ik heb een uiterst belangrijk dringend bericht voor u. Ik herhaal. Ik heb een uiterst dringend bericht voor u. Antwoord er alsjeblieft. Zegt u dat u ons er eindelijk ontvangt. Antwoord alsjeblieft.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 Regie Leon Povel Wij vragen uw aandacht voor onze derde serie luisterspelen over de ruimtevaart. Sprong in het heelal. toe. Een vervolghoorspel van Charles Chilton, vertaald door Propeller en opgevoerd onder spelleiding van Leon Povel. Vanavond het achttiende deel, het laatste bericht. Op weg in onze oude vrachtvaarder nummer 1 van Mars naar de aarde, kwamen wij tot de ontdekking dat de invasiefloot van Mars ons op de hielen zat. Wij begrepen, ...dat het ons niet mogelijk zou zijn aan de veel snellere Martiaanse asteroïden te ontkomen. Maar ten einde zoveel mogelijk tijd te winnen... ...die Jeff Morgan de snelheid van ons vaartuig opvoeren tot het uiterste. Daarbij verbruikten we al onze brandstof tot de laatste druppel toe. Hetgeen betekende dat wij niet meer in staat zouden zijn op aarde of ergens anders te landen. Als de Martianen zich niet van ons meester maakten zouden we ten eeuwige dagen door ons zonnestelsel blijven rondvliegen. Wij moesten dit offer wel brengen om Jimmy in de gelegenheid te stellen, in radiocontact met de aarde te komen, om te waarschuwen voor de invasie. Maar hoezeer Jimmy ook zijn best deed, onze zender was te dus zwak om voorlopig, met kans op succes, berichten naar de aarde te zenden. Hij hoopte echter dat wij de aarde nog zo dicht zouden kunnen naderen, dat er wel een verbinding tot stand kon worden gebracht. Doch ook die hoop werd de bodem ingeslagen. Toen Frank, die de televisie bediende, ons meedeelde dat de Martiaanse asteroïden hun snelheid zo hoog hadden opgevoerd. dat ze snel naderbij kwamen. Ze halen ons nu snel in, Captain. Ze moeten hun snelheid zeker met 25% hebben opgevoerd. Hm. Reken u het zelf maar na? Dat is niet nodig. Alleen een op het scherm kun je al zien dat ze dichterbij zijn gekomen. Ze zijn vast van plan ons in te halen. En op die manier zijn ze binnen een paar dagen bij ons. Ja, als ze hun snelheid blijven opvoeren. Kan het zelfs al binnen enkele uren het geval zijn? Lieve hulp. Hallo, aarde. Hallo, aarde. Ruimtevloot roept aarde. Hoort u mij? Ik heb een uiterst belangrijk, dringend bericht voor u. Antwoord alstublieft. Antwoord toch alstublieft. Zeg dat u ons ontvangt. Antwoord alstublieft. Nou, ga erbij de Jim. Blijf uit. Ja, Natuurlijk, reken maar. Hallo. Kijk er nou. De gouverneur, hij komt bij. Ja, daar werd het zo langzaam maar aan tijd voor. Uh, waar ben ik? Wat is er gebeurd? Ja, rustig aan, man. je bent tijdens de versnelling bewusteloos geraakt. Maar het is nu voorbij. Ik, ik wil opstaan. Laat me opstaan. Nee, nee, nee, nog even wachten. Nee, ik wil opstaan. Ja, als je dan per se wilt. De invasievloot. Hoe staat het met de invasievloot? Die hebben we achter ons gelaten. Maar nu hebben ze hun snelheid opgevoerd. Ze schijnen vastbesloten te zijn ons in te halen. Ja, natuurlijk. Jullie denken toch niet dat je ze met deze oude kist kunt ontlopen? We hebben het in elk geval geprobeerd. Welke snelheid kunnen die asteroïden ontwikkelen? In het uiterste geval halen ze zowat 125.000 kilometer per uur. Dat is ruim 20.000 meer dan wij nu maken. Dat wil dus zeggen dat ze ons over enkele uren hebben ingehaald. Ja, er is geen kans op ontsnapping. Ze halen ons vast en zeker in. En dan vliegen ze ons en finaal in de poeier. Dat kan ons niet schelen. Als we maar eerst met de, met de aarde hebben gesproken. Ja, ja, jullie kan dat misschien niet schelen, maar mij wel. Ik voel er niks voor om op zo'n manier uit de weg geruimd te worden. Nou, daar voelt niemand van ons iets voor. Maar wat kunnen we dan tegen doen? Rechts omkeerd maken. Terugvliegen naar Mars. Ja, al zouden we dat willen, dan kunnen we dat nog niet. We kunnen de koers van dit water nog geen fractie van een graad verleggen. Zo? Nee. En waarom niet? U heeft het het nog toe toch wel gekund? Omdat we geen brandstof meer hebben. Die hebben we finaal opgebruikt. Wat? Helemaal? Tot de laatste druppel? Tot de laatste druppel. Ja, maar waarom dan? Om tijd te winnen en zo dicht mogelijk bij de aarde te komen. Ja, maar dan kunnen we niet landen. We moeten dan brandstof hebben om vaart af te rijden? Dan nou, dacht je soms dat wij dat niet wisten. Ja, Maar waarom heeft u het dan gedaan? Waarom? Dat zei ik toch al om tijd te winnen. Hoe dichter we de aarde naderen... hoe groter onze kans wordt in radiocontact te komen. En als je daarmee in contact komt, wat dan nog? Dan weten ze op de aarde tenminste... hoe de Martianen denken haar te kunnen veroveren. Nou, wat schieten wij daarmee op dat ze dat op aarde weten? Wij zijn niet helemaal naar Mars gereisd, Evans... om er persoonlijk beter van te worden. En wij zijn erheen gegaan om inlichtingen te verkrijgen... die van vitaal belang zijn voor de hele aarde... Die inlichtingen hebben we verkregen. En nu is het ons alleen nog maar om te doen ze aan de aarde door te geven. Al zou het het laatste zijn wat we kunnen doen. Ja, dat zal het zeker zijn. Het laatste wat iemand hier aan boord zal kunnen doen. Voor ons bestaat er geen hoop meer. Voor niemand van ons. We zullen allemaal het leven bij ons. Ja, dat is nu niet belangrijk. Jullie dood is misschien niet belangrijk, maar de mijne wel. Wie geeft jou het recht te beschikken over mijn leven? Ik ben hier de gezagvoerder. Ik voer hier het bevel en mijn bevelen moeten worden opgevolgd. Ongeacht de gevolgen daarvan. Maar jij hebt niets te bevelen, meneer Morgan. Zolang jij hier aan boord bent, heb je mijn bevelen te gehoorzamen, graag of niet. Mevrouw, het is nu toch te laat om er iets aan te veranderen. Wij zijn op drift in het heelal en daarmee is alles gezegd. Daarmee is niet alles gezegd. Er bestaat nog redding voor ons en we zouden idioot zijn als we die mogelijkheid niet aangrepen. Zo, en hoe dan? Er is immers radio aan boord. Ja, natuurlijk. Met een hoogfrequente zender. Ja, en... Dan kunnen we ons dus in verbinding stellen met de invasievloot. Nou, wat geeft dat? Wij stellen ons onder hun hoede. Ons aan hen overgeven, bedoel je? Nee, niet overgeven. Samenwerken. Samenwerken met de Martianen? Ja. Dat is in alle geval beter dan sterven. Niet waar? Het spijt me voor jou, maar zo denk ik er niet over. Wat zou je erbij verliezen? De gelegenheid om dat bericht naar de aarde te zenden en de invasie te verhinderen. De invasie verhinderen lukt je toch niet. Trouwens, wat komt dat er eigenlijk op aan? De mensen op Aarde zullen toch niet merken dat er een invasie plaats heeft. Alles zal afgelopen zijn voordat ze er ook maar enig idee van hebben wat er overkomt. Toch blijft mijn antwoord nee. Dus je wilt niet? Nee. Vind jij het belangrijker dat bericht naar de aarde te sturen... dan het leven te redden van jezelf en van je bemanning? Ik vraag van hen niet meer dan van mijzelf. En vind je het ook belangrijker dan mijn leven? Ja. Dat is het zeker. Opzij. Versta je me niet? Opzij. Ja. Wat, wat ga je doen? Ga opzij. Oh, hey. Wacht even, wat moet dat? Laat me bij die radio. Ja, ga opzij. Ja, je blijft erop. Ja, wil jij wel eens opzij gaan? Ja, oh, Zo ja, ja, oh, oh, gemeen. Het voor jou. Het was miks. Miks. Laat me los. Ik denk los. er niet aan. Oh, oh, oh. Ja. In orde, uh, Jeff. Uh, We uh, hebben uh, uh, hem. Zo. Ja, zeker. Zo, en wat wil jij uh, ik, hè? Die radio vernieuwen? Ja. En waarom niet? Hij ja, is gek geworden. Hij is gek. Ik niet. Ik ben de enige hier die zijn verstand gebruikt. Het is kwestie van opvatting. Ja. En nou, luister je eens goed naar me. Nou, wat wil je dan? Ik zeg het geen tweede keer meer. Nou, en? Wij denken er niet aan met iemand van Mars samen te werken. Ook niet met jou. Ja. We zullen ons best doen zo lang mogelijk uit hun handen te blijven. En daarnaast zullen we alles in het werk blijven stellen... om de controle van de aarde in contact te komen. En dat doen we net zo lang... totdat die asteroïden ons hebben ingehaald... en alle hoop verloren is. En nou trek jij een van die Martiaanse raamtekostuums aan. Waarom? Jullie willen me het toch zeker niet uitzetten... Opdrichting, nee, de ruimte... nee, nee, nee, dat niet. Maar in zo'n ruimtecostuum kun je je niet makkelijk bewegen en bestaat er niet veel kans dat je ons nog eens een verrassing bezorgt. En als je het nog één keer waagt in de buurt van die radio te komen, of op enig ander vitaal onderdeel van onze uitrusting, dan zul je de rest van de, de reis doorbrengen onder in het bagage. Helemaal onderin, waar je geen kwaad kunt. Heb je dat begrepen? Ja, dat is nogal duidelijk. Goed zo. Doc, wil jij hem helpen dat ruimtecostuum aan te trekken? Ja, Jeff. Mitch. Ga jij eens even naar Jimmy kijken? Ja. En Jimmy, hoe is het hmm. ermee? Hmm. Hoe zie ik er eigenlijk uit? Nou, laat eens kijken. Nou, nou. Dat wordt een flink blauw oog. Ja, enig. Wat moet ik ermee doen? Een rouw bistuk opleggen? <laughs> Wat ze je pijn? Nee, alleen te oplossen. Om... Nee, waren jullie allemaal vlug tussen bij gekomen dan was het niet gebeurd. Ja, ja spijt me Jimmy, maar het ging zo vlug in zijn werk... We hadden er geen flauw idee van dat die klappen zou gaan uitdelen. Ja, je kon toch weten dat die vent voor een wat vertrouwen was? Vent is dat alles in staat? Ja, laat me nou verder, man. Ik moet aan het werk, zeg, je moet door mij niet kwaad op aankijken. Dat Ben ik ook niet. Ik heb alleen maar, ik heb alleen maar, ik heb het druk. Ik moet contact met de aarde krijgen, niet waar? Die Martianen, die zitten ons achterna, niet? Ja, goed, goed, goed, Jimmy. Je bent kennelijk weer de oude. Ja, een beetje blauwer. Goed. Maar het zal niet lang, niet lang het geval meer zijn als je me nou niet onmiddellijk aan het werk laat gaan. Binnen een paar uur heeft hij marslood ons ingehaald... en de aarde ontvangt nog steeds geen letter van ons. Maar alle pogingen die Jimmy aanwendde, waren vruchteloos. Nu en dan ving hij de stem van de controle op aarde op... om dan telkens weer te horen dat men bleef luisteren... maar nog steeds geen bericht van ons had ontvangen. Nadat Jimmy tenslotte langer dan vijf uur... bijna onophoudelijk aan de zender was geweest... gelastte Jeff hem te gaan rusten... En verzocht Mitt zijn plaats aan de radio in te nemen. Intussen liep de marsvloot langzaam maar zeker op ons in. Wat op het televisiescherm aanvankelijk niet meer was geweest dan een stel op sterren lijkende puntjes, was nu een groep vaste, welomlijnde lichamen geworden. De vrachtvaarder bezat niet, zoals de pionier voordat deze leeg geplunderd was, een telescopische televisielens zodat wij nog steeds niet in staat waren onze achtervolgers van dichtbij gade te slaan. Er waren er te veel om ze op die afstand te kunnen tellen. Maar wij konden wel zien dat één groepje van 21 stuks een eind voor de andere uitvloog. Zij vlogen in een halve maanvormige formatie. In het midden bevond zich een heel grote asteroïde, minstens twee maal zo groot als de andere, en aan weerszijden, elk tien stuks in een naar achteren gebogen lijn, bijna als een paar reusachtige vleugels. Achter die eerste groep zagen wij nog meer van die formaties, een stoet ter lengte van honderden kilometers. Ik kreeg dit beeld voor het eerst te zien, toen ik Frank afloste aan het televisiescherm. Ik zat er nog geen tien minuten toen Jimmy, die tot dan toe de radio had bediend en daarom de Martianen nog niet had gezien, zich bij mij voegde. Zeg, uh, dok, zijn ze dat nou, daar? Ja, Jeremy. Hm, nou, ze hebben wel niet veel goeds in de zin, maar het is wel een schitterend gezicht, hè? Hm. Zeg, hoe lang zou het nou duren voordat de aarde en vloot van zo'n groot aantal ruimtevaartuigen bezit... om ermee rond te reizen door ons zonnestelsel denk ja. je? Ja, maar als de invasie slaagt nooit, Jimmy. Nee, zeg dat wel. Heb je al iets bereikt met de radio? Nee, ik hoop dat mits meer succes heeft dan ik. Zeg, weet je wat ik nou zo vreemd vind, dokter? Hm. Nou. Dat ze wel onze allereerste oproep hebben gehoord, maar daarna helemaal niks meer. ja. Denk je dat, uh, dat die marsvloot daar iets mee te maken heeft of zo? Of dat die, dat, dat die ons stoort of zo? ik oh, denk het niet. Hm? Ze hebben ons vroeger ook nooit verhinderd met de aarde in contact te komen... Hm? ...of antwoord van de aarde te ontvangen. Nou, dat geloof ik ook niet. Trouwens, als ze ons stoorden, dan moesten wij de aarde ook niet kunnen horen, hè? Hm. We werken het er immers op dezelfde golflengte. Ach, misschien is er iets anders dat onze uitzending belemmert. Maar wordt dat wel beter als onze positie ten opzichte van de aarde zich wijzigt. Hm. Je weet wel dat ze ons op deze afstand nooit erg goed hebben ontvangen. Nee, daar heb je geen weg in, dokter, ja, ja, ja. Trouwens, onze zender haalt het niet bij die van de pionier. Hoe als ik die vent te pakken, krijg die hem eruit gehaald heeft... dan maak ik meteoren geruis van hem. Oh ja, ja. ja daar ben ik van overtuigd. Ja. Zeg, denk je dat die vloot ons werkelijk zal inhalen, dokter? Zoals het er nu uitziet, zeker. Ja, als we door een van die dingen geramd worden... dan zullen we niet veel met die missen hebben, denk je, niet? Nee, niks meer. Het verschil in snelheid tussen hen en ons... is wat 24.000 kilometer per uur. Ja, dus ja, ja, ja, hang maar op, hang maar op, hang maar op. Nou, ja. Als dat gebeurt, dan merken we er praktisch niks van. Misschien halen ze ons alleen maar in en vliegen ons voorbij. En laten we ons in de kou achter. En wat dan? Tja. Hm? We denken dat alleen het feit dat, dat ze dicht langs ons vliegen voldoende moet zijn... om ons finaal uit de koers te meppen. Oh, daar kun je zeker van zijn. Maar zelfs al zou dat niet het geval zijn. Zelfs al zouden we in de buurt van de aarde komen... dan zouden we toch niet kunnen landen. Oh, je moet er niet aan denken, zegt Dus steeds maar blijven rondvliegen om de zon... en dan weer langs de aarde, dan weer langs Mars, steeds maar door. Oh. Ah, misschien zouden we in de verre toekomst dan... Misschien over honderden jaren tegen een van beide botsen. Of door puin geramd worden. door een meteorenzwerm. Hmm, over honderden jaren. Ja, Jimmy. Ja, maar voor hoe lang hebben we dan levensmiddelen aan boord? Een maand of acht. Als we er zuinig mee omspringen. Hmm, hmm, en wat voor kost? Haha! Ha, wat een schuit. Die kist hier. Geen kookgelegenheid, geen bedden, kooien, niks niks is er hier. Nog hier de helft van instrumenten en toestellen die we eigenlijk moesten hebben. Ja. Geen stoel om op te zitten. Daar is er nog die Venta, die Jack Evans, die steeds meer in je buurt zit. Die moet daar snel gek van. Ja. O oh ja, die vrachtwaters waren er nu eenmaal niet op berekend om een bemanning te herbergen. We mogen nog voor geluk spreken, dat we het zo goed uithouden. Ja, moet je over een maand of negen nog maar eens vertellen. Als we de aarde voorbij zijn en onze levensmiddelen op zijn en onze magen knorren. ja Misschien is het toch maar beter dat een van die Martianen ons tabletten vliegt. Hm? Dan is het in één keer gebeurd. Ja, en de kans om met de aarde in contact te komen verkeken. Ja, ja, daar zeg je zo wat. Nee, Aha. nee. nee. De mensen thuis op aarde, die mogen we niet vergeten, hè? Hm. Voor hen hebben we dit uitstapje ondernomen, dokter. Al zijn er maar een paar die zich daarvan uh, bewust zijn. Zeg, heb je trekje uit, de grappie? Haal ik wat voor je? Hm? Nee, dank je, Jimmy Ik heb net gegeten oh. voordat je hierheen kwam. Nou, dan uh, ga ik me een beetje moffen. Ik vind het erg dat ik zo uh, een beetje op jou zo aan de bed ga liggen. Oh, nee, maar... Uh... Wat scheelt er aan dat van jou dan? Nou ja, ik kan niet uh, boeren doen hoor, maar die jack-even zit er vlakbij. Ik uh, oh. zou gewoon overdicht doen, Mario. Oh. Nou, ga maar je gang, man. <laughs> Dank je, dokter. Ik ben steeds gaarder tot wederdienst bereid. 24 uur gingen voorbij. De eerste groep asteroïden van de Martiaanse vloot was ons inmiddels zo dicht genaderd dat een gedeelte al buiten het televisiescherm viel. Langzaam, tenminste, zo leek het haalden de reusachtige, bolvormige rotsblokken, die eigenlijk miniatuurplaneten waren, ons in. Ze kwamen steeds dichter en dichterbij. Wij allen, behalve Jimmy en de gouverneur, stonden voor het televisiescherm... om het vreselijke, maar boeiende schouwspel gade te slangen. De gouverneur scheen alle belangstelling in het leven te hebben verloren. Uren aan één stuk zat hij op de vloer, met de rug tegen de wand... De knieën opgetrokken en het hoofd voorover geleund op de armen. Jimmy, verkwikt door zijn slaapje, ging weer aan de radio. Ze minder vaart. Ja. Hun snelheid is in de laatste twee uur zeker wel 16.000 kilometer afgenomen. Het ja, zou je kunnen afleiden dat ze niet van plan zijn ons te rammen. Ja. En ook dat ze ons niet voorbij willen vliegen. Nee. Als je het mij vraagt, gaan ze hun snelheid aan de onze aanpassen. Ja, maar waarom? Wat hopen ze daarmee te bereiken? Ja, weet ik dat. Maar toch is het zo, voor zover ik het beoordelen kan. Ze hebben ons bijna ingehaald. Ja. Die grote asteroïde die blijkbaar de leiding heeft, die vult al bijna het hele scherm. Ja. Die bevindt zich recht achter ons. Ja. Als ze zo blijft doorvliegen, dan moet ze wel tegen ons op botsen. Konden we dat maar voorkomen? Ja. Ik vind het maar een vreemde bedoening, hè? Ik dacht dat ze eigenlijk zo snel mogelijk de Aarde willen bereiken. Ja, dat dacht ik ook. Maar ja, wat ze ook van plan zijn, wij kunnen er niks aan veranderen. Niks. Laat de camera maar ronddraaien, Doc. Hm. Laten we eens kijken wat er naast die grote asteroïde is. Of de anderen nog steeds informatie meevliegen. Ik laat de camera ronddraaien. Oké. Okay. Verduiveld. Men. Ze kan niet meer dan een paar honderd kilometer meer van ons vandaan zijn. Nee. Nee, je, je ziet de kraters en de oppervlak nu duidelijk. Zelfs de vliegende bollen die op de bodem ervan rusten. Zeg je. Ja, Dok. Kijk eens. Die kleine asteroïden. Ze verbreken hun formatie. Ze gaan de grote voorbij en. Wat! Ze, ze gaan ons omzingen, ja? ja, ja, Jim, wat is hij? De controle controleortel. Ja, ik kom bij je. Eindelijk. Eindelijk. Zeg. Blijven jullie aan de televisie? Ik kom zo ja. terug. Ik herhaal. Ik hoor uw signaal. Ja. Sterkte één. Ja. Ik herhaal. Ja. Sterkte 1... Naar uw om... Zullen we ons betrekken? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. dat dus is maar ze kunnen ons horen. Ja, ja, ja, ja helemaal ja, helemaal uh, Jeff, zal ik de, de, de inleidende formuleringen maar weg... Ja, natuurlijk. O, Alleen maar wat van belang is: de tekst van ons hè? Bericht, bericht, de... ja, ja, schakel over op de zender. Zodra ik de controle heb meegedeeld dat alle televisiestations op de aarde moeten sluiten, zal ik ze precies vertellen wat er hier op het moment gebeurt. Ik hoop dat ze ons horen. Hallo aarde, hallo aarde. Ruimtevloot vrachtwagen nummer 1 roept controle aarde. De invasievloot van Mars is onderweg. De manier waarop de Martianen hopen alle tegenstand tegen hun invasieplannen te belemmeren, is de navolgende. Wat gebeurt daar buiten, zeg? Wat doen ze? Ze hebben ons ingehaald, Jimmy. En hun formatie verbroken. De grote asteroïde komt niet meer dichterbij. Maar de kleine zijn bezig hun positie rondom ons in te nemen. Ze sluiten ons in... Ze denken zeker dat we nog over brandstof beschikken... en een ontsnappingsmanoeuvre willen uitvoeren. Wat? En, Jimmy? Hoort de ons nu? Ja, dokter, ja. Op het ogenblik ligt Jeff's in. Alle bijzonderheden van... Heerlijk belang. Kunnen ze hem verstaan? Zal wel. Dat weten we weten op zo'n vroeg pas over een minuut wacht. Tot... Wat is dat? Stil Ja, dat is een bekend geluid, denk ik maar. Dat zou ik ook zo zeggen. Marciaanse ze muziek om je slaap te wiegen. Ja, hoor. Oh, begint hij. Ze passen dus weer hun oude trucje toe. Proberen ons onder hypnose te brengen. Ja, maar zorg ervoor dat het zo niet lukt. Verzet je er tegen. Als je maar wilt, dan kun je er tegen verzetten. Ja, ja. ja dat moeten we doen. Ja, is makkelijker gezegd dan gedaan, dokter. Je weet hoe het onze laatste keer vergaan is, hè? Vreemdheid. We staan naar alle kanten om zich te vliegende ballen. Ja, vandaar dat geluid. Ze hebben ons te pakken, jongens. Dan kun je het onderop zeggen: Oh, lieve hemel, ik voel dat al. Ik voel, ik begin me zo, zo moe te voelen. Loop heen en weer. Sla jezelf in het gezicht. Ja. Doe wat je wilt, papa. Au. niet in slaap. Hé, hey, Frank. Ja, dokter. Daar. Loop heen en weer. Blijf in beweging. Ja, dokter. Je moet wakker blijven. Wat is er Je moet wakker blijven. Hoe is het met jou, ja. miss? Nou, dat gaat wel. Hoe is het met Jeff? Ik oh, geloof dat hij nog in orde is. Hou jij de andere in de gaten. Dan ga ik naar Jeff. Hut. Jeff. Jeff? Hè? Huh? Huh? Nou, wat is er aan de hand, dokter? Huh? Dat uh, wat geluid. Ja, we zijn naar uh, alle kanten omstigd door de vliegende ballen. Ja. Heb je dat bericht naar de aarde kunnen sturen? Lekker. Ik weet het niet. De tijd is nog te kort om een antwoord te ontvangen. Van niet in slaap, Jeff. Als zijn wil. van niet in slaap. Doch, uh, uh, doch de bandrecorder. Ja. Yeah. Bericht zit er nog op. Zet hem aan. Ja. Yeah. Dan wordt het automatisch uitgezonden. Wat? het maakt er ook met ons. Ziezo. Uh, uh, ik heb hem aangezet. Nou, kom, Jeff. Wees flink. Geef niet toe. Laat die muziek je niet beïnvloeden. Hmm. We moeten ons tegen verzetten. We moeten wakker. Jeff. Ja, ik pak niet in slaap, man. Pak hem, Jeff. Ja, Hoor je me? Het geluid is opgehouden, zo. Ja, is gelukkig. Is Jeff buiten de Westen? Huh? Ja, ik ben er bang voor. Oh, nou, dan zijn jij en ik erheen gekomen met ons tweeën. Zijn de anderen ook buiten Westen? Ja, zelfs de gouverneur. Ze staan er nog wel bij, maar ze weten het niet. Oh, wat nou? Ja, dat weet ik niet. Dokter, heeft Jeff het bericht nog naar de aarde kunnen sturen? Ja, ik geloof dat het nog één keer gelukt is... voordat hij muziek hem te pakken krijgt. Ja, dus dan moeten ze over, ons over een paar minuten oproepen. Ja, zet de ontvanger op volle sterkte. Dan horen we het. Als het te controle is, die antwoord. Goed, goed, goed. En daarna? En ga dan naar de televisie. En kijk eens wat er daar buiten gebeurt. En intussen probeer ik de anderen bij te brengen. Oké. Jeff, Jeff, hoor je me niet? Maar word dan toch wakker, Dokter! Jeff. Dokter, op! Wat dokter, is wat is er, Jimmy? Ze zijn er, hè? de Martianen. Ze komen eraan, kijk maar. Wat zeg je nou? Een van die grote Martianse bollen komt van de grote astrobyen naar ons toe. Oh. oh. Ze denken zeker dat we allemaal onder de invloed... van die hypnotiserende muziek zijn gekomen, zoals op Mars. Nou, maar dan vergissen ze zich toch, hè, dokter. Het is goed dat jij en ik over zoveel wilskracht beschikken. Ja. <laughs> Als ja. we nog maar even meer waren teruggegaan... dan geloof ik dat we het allebei hadden afgelegd. Ja. Wat zijn we ermee opgeschoten? Ze komen toch. Wat kunnen jij en ik toch tegen ze doen? We zullen doen wat we kunnen. Lopig kunnen we ervoor zorgen dat ze hier niet binnenkomen. Hoe dan zo? Hoe? Ja, gaan naar de luchtsluis en schakelen de buitenknop uit. Dan krijgen ze de hoofdingang alvast niet op. Goed. Dan neem ik de deur van het vrachtruim. Nou, uh, de buitendeur werkt niet meer. Mooi. En wat nou? Zo. En die van het vrachtruim ook niet. Laten we nu eens kijken hoe ver we al zijn. Verdorie, ze zijn vlakbij. Ze oh, maken er haast mee. Oh, dokter, kijk nog maar eens naar buiten. Kijk, de deur van de bol gaat open. Lieve hemel. Zou het dat nou de Martianen zijn? Dat geloof ik niet, Jimmy. Ik denk dat het alleen maar aangepaste mensen zijn... die een Martianische ruimtekostuum Ah, Aangepaste, zeg je, dokter. Nou, ik zal ze nog een beetje meer aanpassen... als het wagen met één vinger aan te raken. Kijk, ze komen hierheen zweven. Ze hebben zeker opdracht gekregen om ons te komen halen. Ja, om ons mee te nemen naar die grote asteroïden, hè? Ja, dat zal wel. Maar was ze dan niet de stellen dat je blikoperners meebrengen... dan kunnen ze erin inrukken. Ja, blijf je bij het scherm, Jimmy. Ja. Dan ga ik terug naar Jeff Proberen, of ik kom tenminste wakker te ja, te Proberen, denk je dat het lukt? Toen ze de vorige keer dat geluid maakten, weet je dat? Dan bleven we allemaal urenlang van de kaart. Ja, maar toen was er niemand die probeerde om ons bij te brengen. Ja, nou ja, goed, doe, je, doe jij je best maar, hè, dokter? Daar, hè, dan blijf ik hier en de eerste, de beste die probeert ons in ons te enteren, die vliegt de ruimte in. Hé, hey, Jeff, Jeff, word nou toch wakker. Word wakker, Jeff! Kijk! Ze staan voor de deur, ze proberen hem open te krijgen. Jeff, Jeff! Uh. Ja. ja, ja, maak me niet zo druk, jongens, die deur die gaat toch op, niet open Oh, dokter, wat is er, wat is er nou? Gelukkig, eindelijk ben je bijgekomen Wat is er gebeurd? Je bent bewusteloos geworden. herinner je je dat geluid oh. niet? O, oh, wel. jawel, en hoe is het, hoe is nou, het met de andere? Jimmy en ik hebben ons nog kunnen verzetten, oh. maar Mitch, Frank en de nu niet nee, nee, dat zie ik wat is er toch aan de hand? Ja, een van die vliegende bollen ligt langs zij. En de man ervan probeert hier binnen te komen. Wat zeg je? Ja, wees maar niet bezorgd. We hebben de stroom van de beide toegangen uitgeschakeld. Goed gedaan, maar iets anders. Heeft de controle ons bericht ontvangen? We zijn ons nog niet kunnen antwoorden. Maar het ontvangtoestel staat aan. Dokter! We zullen het dus al te horen krijgen. Ja. Dokter. Ja, Jimmy! Dat op die kerels, Ze gaan terug naar de bol. Aha, mooi zo. Maar houd je de gaten, hoor. Wat dacht je? Kom, Jeff. Sta ja. nou op. Ja, ja. En help me de andere bij, Zo, hoe staat er buiten, Jimmy? Hoe staat het binnen, Jeff? Mitch en Frank zijn weer in orde. Op het ogenblik heeft Doc de gouverneur onderhandeld. Nou, nou ja. Nou, daarbuiten is niks anders gebeurd dan dat die, die, die Martianen, of uh, pakweg aangepaste kerels, eerst hun voornemen hebben opgegeven om door de hoofddeur naar binnen te komen. Ja? En daarna die van het vrachtruim onderhandeld te, te hebben genomen. En ja, ja, toen ja. zijn ze teruggegaan naar de bol en nu zijn ze weer op weg naar hun asteroïden. Ah, zo. En heb je daarna niks meer van ze gehoord? Op nee, nee. nee. Misschien zijn ze teruggegaan om gereedschap te halen of zo, om de deur te voorzien. Ja, dat kan. Zeg, weet je wat? Ik neem het hier van je over, Jim. Ga jij er weer naar de radio ja. en probeer opnieuw contact met de aarde te krijgen. Goed. Zeg, heb je nog wat gehoord van de controle? Nee, niets. Nou, ik denk niet dat ze ons ooit nog zullen ontvangen. Als je het mij vraagt, dan zijn we uitgepraat. Nou, kom, kom, kom, Jimmy. Zo vlug geven we het niet op. Wie geeft het op? Wie geeft het op? Ik zeg alleen dat we uitgepraat zijn. Dat zijn we toch niet? Niet te min, als ik nog iets van de controle hoor, dan roep ik je wel. Goed zo, Jimmy, goed zo. <lacht> Controle, ze hebben ons gehoord. Ja, ik kom, Jim. Frank, neem jij de televisie van boven. over. Ik herhaal, wij ontvangen u sterkte 2. Nou, oh. de controle ons gehoord, Jimmy. Ja ja. ja, ja, ja. Hebben ze ons bericht ontvangen? Weet het niet, weet ik niet. Ze hebben ze nog niet gehoord. We hebben uw bericht ontvangen. Ah. Hey, yes, ontvangen. Ja, ze hebben het ontvangen. Oh. Ik herhaal, wij hebben uw bericht ontvangen, maar begrijpen het niet. Ach ja, Wat is het? Verstaat die mensen eigenlijk het taal nou niet, Stel dat Jimmy. Uw verzoek wordt op het hoogste niveau met de meeste ernst overwogen... Maar het is noodzakelijk dat we onmiddellijk vollediger worden ingelegd over de reden waarom alle televisiestations op aarde moeten sluiten. Dacht ik het niet. Waarom, waarom doen ze nou niet eerst wat ze gezegd wordt? En daarna kunnen ze toch... maar het op We hebben toch geen tijd om al alles tekst en uitleg hey, te geven? Hé, hey, hey, wacht, wacht. Wat is er? Wat is zou die vent op aarde dat misschien alleen maar vragen om tijd te winnen? Waarvoor? Dat de marsloot de aarde bereiken kan. Waarom zou die? Nou, jackie, want die heeft ons toch, toch verteld, weet, weet je niet meer? Wat? Dat er duizenden van die aangepaste kerels op aarde zijn neergepoot tot op de hoogste post. Ja, ja, ja. Zelf yes. was hij toch immers gouverneur van Maansdag? Ja, en denk jij dat die radioman van de controle ook zo'n aangepast type is? Ja, waarom niet? Dat kun je toch verwachten van iedereen? Ja. Als, als hij die is, dan misschien zijn chef of, uh, of de chef van zijn chef en die ja, chef. Ja, zijn ja, ja, ja, ja. Ja, inderdaad, dat kan. En ons bericht passeert heel wat instanties voordat het op het hoofdkwartier komt. Ja, en zo'n instantie hoeft er maar kennis van te nemen en het naast zich neer te leggen. Precies. Evens. Evens, kom hier. Ja? Oh nee, je kan hier komen. Je hebt gehoord wat Jimmy daarnet zei. Wat denk je ervan? Is die radioman of een van zijn superieuren soms een collaborateur van de Martianen? Ja, denk jij soms dat ik de hele lijst van alle aangepast op aarde in mijn hoofd heb? Nee, dat niet. Maar je zult er wel zeker weten wie er met het hoofdkwartier ruimtevaart te maken heeft, hè? Duizenden. Oh. vanaf de ingenieurs die de ruimtevaartuigen ontwerpen... tot de geringste meccano van de startploeg toe. Ja, Sommigen van ze je toch wel kennen, denk ik, hè? Die ik ervan kende, want wij al niet meer dan zes, zijn terug op Mars. Oh. We zijn samen teruggegaan op de dag toen jullie met de pionier vertrokken... en de maan door de Martianen werd veroverd. Even is dat de waarheid. Ja, waarom zou ik niet de waarheid spreken? Wat zou ik er nou nog aan hebben in de kaart van de Martianen te spelen? Nou, ze schijnen erop gebrand te zijn ons naar die grote asteroïden over te brengen. Je zou waarschijnlijk een heel goede beurt maken... Waarmee jij je huid zou kunnen redden. Ik heb je alles verteld wat ik weet. En nou zeg ik niks meer. Goed, oké. Okay. Waarom vraag je me eigenlijk iets? Als je mijn antwoorden toch niet vertrouwt. Wat moeten we nou doen, Jeff? Nou, als we de aarde alles willen vertellen wat we weten. dan vergt dat uren. Ja. En als ze ons niet goed ontvangen. zullen ze ons telkens vragen te herhalen. Hoe meer we hun vertellen hoe langer ze erover zullen gaan debatteren. Dan moeten ze zo ver zien te krijgen dat ze onmiddellijk handelen. Jongens, we hoeven alleen maar alle televisiestations te sluiten. Ja. Na de rand hebben we een zee van tijd om te vertellen waarom het allemaal nodig is. Wat denk je dat, Jimmy? Nou, reken maar dat die Martianen en die Asteroïden, als die er zijn... al lang begrepen hebben dat wij hier niet allemaal buiten Westen liggen... zoals ze verwacht hadden. Die zijn nu al een ander plan aan het maken om ons hieruit te halen. Ja, of, of om ons om uh... ze te brengen? Roep de, de, controle, de controle, Jimmy. Ik wil er toch mee spreken. Kijk, Jeff. Hallo, controle, Hallo, controle. Ruimte nummer vrachtvader, roept. Controle. Ik heb het morgen! Ik heb het morgen! Ja? Is er nou weer. Kom eens hier, maar gauw! Uh, uh, blijf jij bij Jim, Mitch. Ik ben zo ja. terug. Zo, waarom sla jij alarm? Dit is ook alarmerend. We vallen! Vallen? Hoe bedoel je dat? We vallen naar de asteroïde toe. Nog maar langzaam, maar we komen er steeds dichterbij. Controleer het maar op het radarscherm, dan ziet u het zelf. Ja. ja? Ja, dat doe ik zeker. Onmiddellijk. Mitch! Dokter! Ja! Wat is er, Jim? We vallen te platter op de asteroïde. Wat zeg je? Op die grote achter ons. We kunnen niet meer spreken van achter ons, maar van onder ons. We vallen er naartoe. Hoe snel? En, en, zo wat een. een drie meter per seconde. Nou ja, dat is toch niet de moeite waard? Dat kan je hartstikke geen vallen nee, noemen. Op het ogenblik dan niet, maar. tegen dat we er zijn, zal onze snelheid zeker het tienvoudige bedragen. En dan krijgen we een flinke klap. Ja, we hadden we kunnen voorzien. Een lichaam van de omvang van die asteroïden oefent ter zee een zekere aantrekkingskracht uit op een kleine ruimtevaartuig als dit. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Trekt ons aan als een magnetenspel. Maar ja, gelukkig niet met die kracht. In alle geval met voldoende kracht om de vrachtvader en onszelf een lelijke knauw te geven. Ja, dat is zo. Ja, en wat dan? Wat als onze radio dat niet overleeft? Konden we maar iets doen om de val te breken? Ja, maar goed ook. Als we nou toch maar brandstof hadden. We zijn volkomen hulpeloos. Even hulpeloos als een stuurloos schip dat naar een klip toedrijft. Als ze ons op de aarde maar willen geloven. Jimmy. Heb je weer contact met ze? Zolang ze bij hem waren, nog niet. Nee. De controle heeft ook nog niet de tijd gehad om te antwoorden. Nee, nee, nee. Het is nee. waarschijnlijk onze laatste kans om ze te overtuigen... dat ze iets moeten doen. Je moet hun dat duidelijk maken, Jeff. Ja, ja. Je moet hun aan het verstand brengen... dat het lot van de hele wereld afhangt... van het onmiddellijk sluiten van alle televisiestations op aarde. Ja, ja. hebben heb het ze te pakken, Jeff? Oh, prachtig. ik kom. Ik kom. dat u dit advies terstond opvolgt, de tijd dringt, ik herhaal, er moet terstond worden gehandeld. Anders is het te laat. Ik herhaal, anders is het te laat. Nou, Jeff, je hebt het zo gezegd, hè. Als ze er nou ook maar naar handelen. Nou oh, ja, voor zover ik de kopstukken van het hoofdkwartier kan beoordelen, zal het niet veel uithalen. Ja, dan kan ik er ook niks aan doen. Dit is werkelijk hun allerlaatste kans. Als ze niet direct handelen, geeft het niets meer. Zo zijn ze er eenmaal, hè. ...ons helemaal naar Mars sturen... ...om te achterhalen hoe de invasie zal plaats hebben... Ja. ...en dan, als we het ze vertellen, er niks geloven. Nou Ja, geloven. Eerlijk gezegd kan ik het er niet kwalijk nemen. Hm? Wie zou nou kunnen denken dat het wapen van de Martianen televisie is? Ah, ja, ja. Ze is al jarenlang een heel volnaam wapen in handen van heel veel mensen op aarde. Nou, ja. Ja, maar ze is toch nog nooit gebruikt voor zo'n duivels doel als dat van de Martianen? Nu? Oh, nee. Oh, vind je het hey, dat niet? Zeg, hoor Jimmy. Oh. Het is nou niet de tijd om een boom op te zetten over de moraal... ...het zijn van de Martianen, het zijn van de mensen op aarde. Hm. We zijn al zo gevaarlijk dicht bij die asteroïden dat we ons moeten voorbereiden op de klap. Ai, ai, ai, ai, ja. Hoe lang denk je dat het nog zal duren voordat we die krijgen? Nou, hoogstens een minuut of vijf. Ah. Nou, vooruit, jongens. Allemaal op jullie rustbedden. Ja. En niemand mag meer slaan op het ogenblik van de botsing. Nee, Zeg, uh, Jeff, zou het een erg harde klap worden? Nou, zeker lang niet zo hard als wanneer we op de aarde of zelfs op de maan vielen. Maar even evengoed zo van even ons ernstig gewond kunnen raken. Gewonden kunnen we anders nou niet hebben. Ja. ja, daarom zei ik ook dat we allemaal moeten gaan liggen. Ja, nou, en als de controle ons nou roept, wat dan? Nou, dat zal wel niet gebeuren. Althans niet voordat we neergekomen zijn. En daarna ah? Nou, Als de radio het houdt, horen we dan misschien dat ze uiteindelijk besloten hebben ons advies op te volgen. Hey, hoop ik hoop het maar dat we dan nog in staat zijn het te horen. Wij roepen de ruimtevloot. Daar hey. heb al. Wij roepen vrachtvader nummer één. Maar dat kan de controle niet zijn. Ons bericht heeft nog niet eens de tijd gehad om de aarde te bereiken. Wij roepen vrachtvader nummer één. Hoort u mij? Dat is de controle niet. Dat doe je dood niet. Wij roepen de ruimtevloot. Vrachtvader nummer één. Die vent heeft die kikker in zijn keel. Hoort u mij? en eh, laat die kikker maar praten. Ik herhaal, hoort u mij? Dat is de controle niet. Maar je imiteert hem goed. Uh, uh, Jeff, zal ik antwoorden? Nee, Jimmy. Blijf jij maar hier. Ik zal het wel doen. Niet te lang, Jeff. Niet te lang. We zijn al zo dichtbij. Hallo. Vrachtvader nummer één antwoord. Wij ontvangen uw sterkte vier. Een vaartuig valt. U loopt gevaar te pletter te slaan op de asteroïde. Dat is ons bekend, dank u. Er loopt helemaal geen tijd tussen het antwoorden. Ja, maar wie is u? Hij zit natuurlijk aan boord van een van die asteroïden. Wij zullen ons best doen om u de botsing te besparen. Dat is vriendelijk. Hoe denkt u dat te doen? Trek dus uw ruimtekostuums aan... en ga met de reddingsgroep mee die ik naar u toe stuur. Tegen wie denkt u wel dat hij het heeft? Commando zou delen. En als wij dit vaten nou eens niet willen verlaten? Zo aanstonds komt een vliegende boot bij uw vaart te gaan. Zorg dat u klaar bent om erin over te stappen. Beantwoord mijn vraag... Wat zal er gebeuren als wij dit vaartuig niet wensen te verlaten? Nou, als je het mij vraagt, chef, kijk je op geen enkele vraag een antwoord. U hebt maar heel weinig tijd. Houdt u gereed om ter stond over te stappen? Oh, de botsing zal wel meevallen. Wij nemen het risico en blijven liever hier. De boom vertrekt nu. Ik trek wel een complete taxidienst. U verknoeit uw tijd maar. Wij zijn niet van sinds dit vaartuig te verlaten. En jij verknoeit je tijd, chef, door met hem te praten.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 Régie Léon Pauvre.